Half uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De benoeming van de Duitse minister von der Leyen... tot voorzitter van de Europese Commissie... lijkt nog geen uitgemaakte zaak. Dinsdag stemt het Europees Parlement over haar voordracht. Volgens Schattingen komt von der Leyen nog 30 tot 40 stemmen tekort. Vooral de sociaaldemocraten zijn erg verdeeld. Nederlanders van de PvdA hebben liever Frans Timmermans als voorzitter. Ook de Duitse sociaaldemocraten zien von der Leyen niet zitten. Als het Europees Parlement tegenstemt... hebben de regeringsleiders een maand de tijd... om met een nieuwe kandidaat te komen.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 Vanaf september krijgt de Franse luchtmacht een speciale ruimte-eenheid. President Macron ziet de ruimte als nieuw gebied van confrontatie... en wil onder meer dat de Franse satellieten beter worden beschermd. Macron zei dat aan de vooravond van de 14 juillet, de Franse nationale feestdag. Het weer, bewolking, soms wat zon en op de meeste plaatsen droog. En het wordt ongeveer 19 graden. Morgen en dinsdag verandert er weinig. Daarna wordt het warmer met meer zon, maar ook kans op een onweersbui...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 Doe eens lief. Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zin Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Jazz.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 Michael Blake uit 2016 en het nummer dus Everybody Needs Love. Uh, in het eerste uur hoorde je al uh, een bariton saxofonist, uh, Koen Galway. en ook uh, natuurlijk uh, Leo Parker dat de uh, vrouwen ook flink op die uh, bariton sax te keer kunnen gaan. Dat laat ons de Franse Celine Bonacina horen in Snap the Slap. Uh, luister maar. Uh, de, de, de, de.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 to make it through another day i sing. whether it's ray or blue i just don't know what else to do why do i laugh or cry tell me why oh why do i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 Acabou nooit a mata, na cachoeira passou. Verder seus filhos na terra, trazendo bem, meu amor. Verder seus filhos na terra, trazendo bem, mil amor. Ele atirou a flecha, e o seu badouk. Atirou pra combater a pandinha. Correu, Agir, atirou. Os males de todo mundo.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 Maar toch ja, ziet ro. a Was een bad? Ja, ziet ro. Hij Essa mim, meu pai, nada feio o que temer. Ele sumi a fé, a fé no mundo é poder, Ele só me pede a fé, a fé no mundo é poder, Ele atirou a flecha, o seu batuque agirou, Ele atirou a flecha, o seu vado que agirou, ele agirou. E lancierò una freccia sul tuo battuto che agirò e lancierò una freccia sul tuo battuto che agirò e lancierò una freccia sul tuo battuto che agirò e ti agirò una freccia sul Stefania Di Piero met het nummer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 Así que is niet zo, En dat gaat niet. En dat gaat niet. En dat gaat niet. En dat gaat niet. En que gaat niet. En dat gaat niet. En niet. La vida es un carnaval Hay que Todo por la boca tal Ay, señores carnaval. Todo aquel que piense que la vida es cruel Nunca está solo Dios está con él Para aquellos que se fijan,